even, mevrouw Mensaert. U had dus de gewoonte om stiekem in Roger zijn papieren te komen snuffelen. Ja. Maar dat was eigenlijk meer een soort spelletje van mij. Een spelletje? Ik wist al lang dat Roger hier een hele collectie pornoblaadjes had liggen. Hij verstopte die altijd in die mappen. In die mappen die je daar ziet. Die mappen met burgemeester Moens op de kaft. En ik had de gewoonte om hem daarmee te treiteren. Ik liet mij zo gezegd door hem betrappen terwijl ik in die mappen zat te kijken. En dan wist hij niet waar hij moest kruipen. Vooral omdat ik nooit iets zei. Ik lachte... En dan ging ik gewoon weg. En dit dossier, heb je hebt het dus twee dagen geleden voor het eerst gezien. Ja. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij dat al langer in zijn bezit had, hè? Sorry, maar. Zou je het erg vinden als ik ging rusten? Ik voel mij ineens doodmoe. Ja, natuurlijk, mevrouw Mensaert. We zullen straks iemand sturen om uw verklaringen op te nemen. Misschien heeft u tegen die tijd nog aan iets gedacht dat voor ons van nut zou kunnen zijn? Uh, misschien wel, ja. En. Uh... Bedankt voor uw begrip, mevrouw. Ja, mevrouw. Ja? Anneke, hier zit van alles achter. De manier waarop ze ons gedirigeerd heeft... naar dat dossiertje hier. Ze heeft ons duidelijk niet alles verteld wat ze weet. Uh, Gips? Wat is dat nu eigenlijk? Dat lijkt mij een soort opzongen. Ah, nee, nee. Nee, het is meer een plan. Een, een economisch plan of zo. Ja, het zijn precies allemaal namen van bedrijven... Wat is dat hier? Dat is een organigram. Mercurius Holding Company. Het ja, ziet er mij allemaal Latijn uit. Dat is meer iets voor Guido, denk ik. Ik ga alvast laten checken van waar Mensaar die telefoon gekregen heeft. Maar hoe dan ook, mij maakt je niet wijs dat Sarman pas om zeven uur gevonden heeft. Volgens mij heeft ze hem veel vroeger gevonden en heeft ze hier gauw een en tanden opgeruimd. Werden dat ze binnen een paar weken in een of andere beauty farm in de Caraïbe zit... ...met alle centjes die ze in de loop van de jaren stilletjes opzij gezet heeft? Jij denkt dat zij hem vermoord heeft? Ja, ik denk voorlopig juist niks, Anneke. Kom, we zijn hier weg. Ik moet iets gaan drinken. Kwart over elf, nee. Dat kan wel zijn, maar ik heb nu een duvel nodig... ...want anders kan ik niet meer helder nadenken. bent van de politie? We wilden u een paar vragen stellen, als dat kan. In verband met een onderzoek dat we in het huis hier tegenover... aan het verrichten zijn. Mogen we even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom, kom maar binnen. Okay. Momentje, ik moet wel eerst nog even iets van het vuur halen. Aha. Een groot venster aan de straatkant. Met een beetje chance heeft hij misschien iets gezien. Inspecteur, laat het ons open, want... weer uh, resultaat hebben we nog niet. Achter 15 huisbezoeken? <coughs> Amai, al die stadsplannen, zijn. Brugge in vogelperspectief. Godverdekken, mijn neus staat er nog U bent geïnteresseerd in stadsplannen, inspecteur? Uh, verzamelt je geen plannen, meneer? Ik ben kartograaf. Pardon? je, ja. meneer maakt kaarten. Ah, ah ja, ja, ah, ja. We wilden eigenlijk eens horen of u toevallig ergens tussen vannacht half twaalf en vanmorgen pakweg zes uur iemand in het huis hier tegenover hebt zien binnengaan. Tussen uh, half twaalf en zes uur. U, u bedoelt dus bij de schepen, hè? Bij, bij Roger Confiture. Ja, ja. of ja. dat je vannacht misschien iets verdachts op straat gezien hebt. Ik heb dus inderdaad iemand gezien... die voor mijn uit zijn deur stond te drentelen. Ah. En, en dat was rond twee uur vanmorgen. Ik weet dat omdat ik niet kon slapen... en er stond daar een auto stationair te draaien... die nogal op mijn zenuwen mm -hmm. werkte. Uh, maar juist toen ik hier kwam kijken... reed die auto weg en toen zag ik dus die vrouw. Kunt u haar beschrijven? Pieter, we blijven hier niet te lang, hè? Want ja. ik wil dat dossier zo gauw mogelijk kunnen bestuderen. Oh, ja, maar waar blijft Johan? We moesten al lang aan onze tweede flauwe grap van de dag zijn. Zie wat mij nu zo ineens afvraag, hoe is mensaard eigenlijk aan zijn bijnaam geraakt? Gij weet dat niet. Ja? Wacht tot Johan hier staat. Die gaat u dat meteen in het lang en het breed kunnen uitleggen. Uh, wat is er, jongen? Uh, kan ik misschien een bestelling opnemen? Misschien. Ah, gij bedient hier. Uh, mm -hmm. Waar is Johan naartoe? Die is voor een week naar Mallorca. Mijn reis dit er gewoon op de radio. Ik ra hem. Ah, gij zijt een jobstudent of wat? Ja, van, van Limburg. Tja, je zou dat niet zeggen. En wat studeert gij? Criminologie. Oh, dat is heel goed van u, jong. Daar zit veel toekomst in. Goed, voor mij een duivel en voor mevrouw een lerus. Ja, in een duivel, ja. ...en Iene Le rus. Jongen, toch, moet jij dat opschrijven? Ja, het is toch allemaal neef voor mij, gij ja, meneer. En Johan heeft een reis gewonnen bij de radio. Bij Radio 2? Eh, nee, nee meneer. Radio Pup. Eh, wij geven elke week twee reizen weg. Zo dus. Iene Deuvel... ...en Iene Le rus. Uh, is er nog heet? Moet ik misschien de kaart brengen? Eh, jonge vriend, die kaart kennen we radicaal van buiten. Breng ons maar op iets te drinken. En dat is goed, meneer. duivel zo dus en Iene le Ah, Dat was een moeilijke bevalling, hè. Het is te hopen dat die jongen later niet bij ons komt solliciteren. Stel je voor dat die de kei moet vervangen. Ja, maar allez, waarom noemen ze mensheid nu Roger confituur? Ja, dat is een bijnaam die hij al van in de lagere school heeft. Ja, hij is opgevoed door zijn grootmoeder en die was berucht in haar straat... omdat ze daar constant aan iedereen haar zelfgemaakte confituur probeerde op te solveren. Ja, het schijnt dat aardbeien met pruimen haar grote specialiteit was. Maar dat haar confituur hoe dan ook niet te eten was... Ah, ah, nee, maar ik dacht dat hij die bijnaam gekregen had, omdat er altijd iets aan zijn vingers bleef plakken. Ja, dat dachten de meeste mensen waarschijnlijk. Het was er niet ver naast. Hè. Maar ja, sorry. Ja, Guido, zeg het maar. Geweldig. En hoe weet je dat zo zeker? Op het net. We zien elkaar zelfs op het bureau. Voilà. Anneke. We hebben prijs. Heeft Guido een getuige gevonden? Ja. Iemand uit een van die appartementen tegenover Mensaartsenhuis... ...heeft rond twee uur vanmorgen een vrouw zien staan voor zijn deur. En die vrouw was niemand minder dan Valerie Simons. Jouw radio. Draai 0900 900 en win een van de hele fantastische... Staat geen hier al lang? Nee, nee. Stap maar gauw in. Waar gaan we naartoe? ons. Nee, we kunnen even goed hier klappen. Er komt hier geen kat op deze uur van de dag. Weet er iemand wat er naartoe zit? Nee. Valerio ook niet? Nee, zij ook niet. Het wordt stilaan te heet onder onze voeten, Jacques. Veel te heet, ja dus juist daarom dat ik je wel heb gezien Jij kunt er toch iets aan doen ja, maar ik kan niet garanderen hè